Als er genoeg is. Mim koopt nooit te weinig. Als er maar wel wat voor wietse overblijft. Zelf, Mim. Mag ik thuisbord even? Ah, wij vergeten het beste paard van stal niet, hè, Famke. Was niet, daar. Zo. Ja. Pas op, het is goed heet, hoor. Bedankt, Famke. Wietse blijft wel lang weg. We zien nou naartoe... Oh, uh, overal en nergens naartoe. Praatjes maken vanzelf, met Jan en alle man. Ja. Uh, dat ze hem hebben? Oh, gelukkig. Mooi zo. Hè, Dat was dat. Oh, wat kijkt Wietse blij? Ik bleef hier nou lang weg, jongen. We zijn maar aan de pap gegaan. Ik zou gauw een bordje halen. Oh, Wacht ooit. nog maar even, Mim. Wat is dat nou? hè. Uh. Laat het er eerst eens even bij gaan zitten. Wat je gelijk hebt, jongen. Oh, ik heb anders wel honger, Mim. Nou dan, laat ik dan toch opschrijven. Nee, Mim, nee. Ik ga we nog even zitten. Huh? En ik... Euh... <laughs> nou ja. <laughs> wat heeft witse toch? Kom, vooruit, jong. Zeg dan eens wat. Yeah. Of mag... Euh... Nee, Mim mag het gerust weten. Trouwens, ik zie aan Mims hele gezicht al dat ze er al vanaf wist. Niet, Mim? Mim wist het van Maam. Ach, jongen. Ah, kijk maar niet zo benauwd, oudje. Oh. Wij hebben met het hele geval niks te maken. Wat? Huh? Maam heeft alles ge... Nou ja, niet alles, maar... Het kind is niet van Jelle. Oh, niet van Jelle? Oh, oh Wiets. ze. Jongen. Wel verdraaid. Maar van wie is het dan wel? Dat kind is van... Uh, van die Aiken. Van Aiken. Van Aiken. Oh, dus, Dus Maam was het Aiken? Jongen. Nou. Dus niet van onze Jelle. Aiken en Maam. Ja, van. Nee. Jij was ook niet erg toeschietelijk tegen Aiken. En nou heb je er zeker spijt van. Aiken en oh, Maam. <laughs> spijt. Ik wou het wijzer hebben. Hoe oh, heb je dat allemaal uit maam gekregen? Ja, ze. Och, dat kwam zoal pratende. Jij bent toch maar een sluw fijntje. Sluw? Nou, daar hoefde ik echt niet sluw voor te wezen, ta. Toen ik zei dat ze dan maar met mij in plaats van met Jelle moest trouwen... Oh, weet ze, weet ze. Jongen, toen kreeg ze de schrikbeet. En goed ook. Eerlijk gezegd had ik er niet veel zin in om met maam te trouwen. Maar wat moet dat moeten, hè? Ik was het aan de naam van de Droevigers verplicht. Jongen toch? En dat kind dan? Daar ging het om, Mim. Als het een droevige was geweest, had het toch ook die naam moeten hebben. Ja. Maar gelukkig zat het anders. Jong, jong, jong. Ja, ja, hou je maar allemaal groot, hè? Ventje? Je ta had jou al lang in de gaten. Jij ging op maam af. Nee, heb iets. Zult toch. Ja, nou, nou wil daar toch geloof ik altijd slim wezen. Ik heb Mam niet nodig, wat jij loopt. <lacht> Dat lijkt mij ook niet. Nou, ik ben blij dat ik eraf ben. Laat ze de boontjes nou verder zelf maar doppen. Hoe, hoe, hoe moet dat nou verder? Nou, dat zoeken ze zelf maar uit. Ze zullen eiken wel opsporen. En er zitten wel weinig anders voor ze op dan te trouwen. Dus eiken en Maan. Daar lijkt er wel niet erg mee in zijn schik te zijn. Wij wel, hè, Van Vanzelf fietsen. Niet in mijn schik. Nou ja, ik ben blij dat Jelle vrij uitgaat. Dat dacht ik ook. Maar Wietse had mama even goed wat mogen nemen. Hadden we niks op tegengegaan. hè, hey, Jaak? Oh, wat zit je die twee nou om te staren? Of het de mooiste mensenkinderen van de wereld zijn. De mooiste misschien niet. Maar de gelukkigste wel. Ach, Mim kon wel eens gelijk hebben, hè, Vanke? Ja, Mim heeft gelijk. Ja. Wietse en ik, daar. Nou, nou, nou, jullie zitten te kijken als een verliefstel <lacht> ja. Maar wij hebben ook nog wel wat te vertellen Jullie moeten niet denken dat... Ta maakt natuurlijk maar een grapje Huh? Wietse en ik horen bij elkaar Hè, eh, Wietse? Altijd al, Fomke Alleen... Eh... Alleen wisten we het nog niet Ja, ja, die kinderen Dat gaat zomaar Net zo, Ta Daar kan geen mens wat aan veranderen Ta en Mim ook niet Alleen, alleen dat met mama. Ja, als dat er niet was geweest, wist ik het nu misschien nog. Oh, maar jongen, dan hadden we het toch morgen wel geweten, of overmorgen. Of het volgend jaar, wat jij jong... Mm. <lacht> nou, en wat heeft daar Daan nog van te vertellen? Mijn famke. <lacht> Vertijd. Oh, daar. Nou, doe dan maar. <lacht> <lacht> <lacht> He, wat jij, Jaak? Ik zou niks liever gewenst hebben. Kinderen, de Heer zegenen jullie verbond. Oh, dank je, Mim. Wacht. Hier, daar. Ook een zoek. Verdijd, wijf. Nou heeft dat famke toch weer een zin, hè? Het lijkt wel of ik nooit tegen erop kan. Oh. Ja, dat begon al toen ze nog alleen maar dat, dat rare Zweedse taaltje sprak. Ja, ja. Ja, ja, da. nou ja vooruit dan maar. Kom eens hier, jullie. Kom eens voor jullie taas staan, al heb ik niks meer te vertellen. Zo, en nou een zoen die klapt, hè. En niet zo een of je bang voor mekaar bent. Ga vooruit aan mij, lokken. Ja, als dat moet. Nou, Jaak, had jij dat van die twee gedacht? Als je van elkaar houdt, gaat dat vanzelf. de tijd nog aan toe. Ah, ik, ik moet nog even in de stal wezen. Uh, Jaak! Ja? Vergeet Wietse zijn pap niet. Ach, de zware ook. Ik zal er nog maar even wat melk bij halen. <lacht> oh, wat een dag, hè Fonke. Oh, de eerste van een heleboel mooie dagen, Wietsen. Zo zal het zijn, Lopke. Zo, oh, dat is weer gedaan. Nou, je geeft toch nog aardig wat melk. Jammer dat je vrouw er niet meer van genieten kan. Ja, ja, blaad jij maar. Ik mag het niet doen. Wij mogen niet om zeiken treuren. Ze is in vrede heen gegaan. Genavond, genavond, Anne. Zo, weer klaar met melken? Ja, ik heb weer een mooi beetje, mm -hmm. veel te veel voor een mens alleen. Hoeveel, hoeveel schapen heb gonnen eigenlijk? Twee, toch. Maar deze hier is van zeiken. Was van zeiken? Ach, ja, ja. Je zal er mis zijn. Jullie hebben al die jaren zo met elkaar opgetrokken. Dat wel, aan, Maar we moeten haar de rust gunnen. Ze is zo vredig heen gegaan. Toen Wietze pas terug was, leek ze wel even op te knappen. Zo. Nu komt Jort ook gauw, zei ze. De arme ziel. Maar na een paar weken gaf ze het op. Ze kon niet langer wachten, zei mm -hmm. ze... En nou staat er huisje leeg. Het komt de volgende maand in de veiling. Mm -hmm. Met alles wat erbij hoort. Als het opgeknapt wordt, is het nog een aardig spulletje. Wat jij, Gert. Wat zegt Annie? Goedenavond samen. Goedenavond. Goedenavond, Gert. Dat het huisje van Seike nog niet zo gek is. Mm. Als het een beetje opgeknapt wordt, vanzelf. Het komt volgende maand in de veiling. Mm. Maar leiden dat het doorheen hier uit de buurtschap wordt gekocht. Zeg dat wel, Gert. Wat moeten we met vreemd volk hier? Nou, kom. Ik ga naar binnen. Goedenavond. Goedenavond, Gonne. Goedenavond, Gonne. Goeden. Goeden. Nou is ze helemaal alleen. Ja, dat gaat zo. Dat staat ons allemaal te wachten als we oud worden. Jullie hebben maam nog. Hij strak het kind. Hm. Die zullen we niet vaak zien als ze aan de wal gaan wonen. Dus ze, ze, ze zijn het wel van plan? Maam wil het. En dan gebeurt het. Hoe wij het vinden, komt er niet op aan. Ach, Ach tenslotte is Aiko ook geen skilker. Daar zit het niet in. Als Maam in Harlingen zit, of in Vlaardingen, of in Amsterdam... dan is Aiko wat vlugger thuis... Maar wij? Nou, helemaal ongelijk heb ze niet, Gert. Laten we maar blij wezen dat het zo goed is tussen haar en haar man. Ach ja, die is altijd nog beter dan wie eens dacht. we eerst dachten. Als Wiets niet was gekomen. Sil is een ander mens geworden sinds dat jong terug is. Je <laughs> hebt kuchen en eigen zie je helemaal kwijt. Ja, ik ja. wel een oude kerel. Ja. Maar hij begint weer aardig op de oude Sil te lijken. Nee, nee, nee. De oude Sil wordt hij nooit meer. Daarvoor heb je te veel doorgemaakt. Ja, dat met je is hem niet in zijn koude kleren gaan zitten. Dat is het hem niet alleen. fijn het Het is goed zoals het nou is. Uh. En dan Wietsen en Lopke uh. hebben ze een best stel kinderen. Zeg dat wel. Het is een mooie avond. Sil en Wietse treffen het. Ze kwamen de zwarte even lenen voor een rit langs het strand. Maar ze hebben toch pas die hengst van Ties van Kunnen erbij gekocht? Sil wou Rosa nog niet bij het jonge Veulen weghalen. Oh. En zo'n tocht langs het strand is nog wat veel voor zo'n jong Ja, ah, vanzelf. Ze zou eerst nog even bij Ties langs. In Oosterend? Net zo. Ties wou een vast stel roeiers hebben voor zijn reddingsboot. Daar had Zill het laatst al over. Wie zat er wel zin in? Dat al best. De zee blijft trekken. Nou, hebben ze twee vliegen in één klap? Hoe dat zo? Wel. Nou, Jurtius vanzelf ook, die jonge hengsten de droevers. Ja, vanzelf. Want de roeier een vaste plaats geven en zijn prachtige paard aan de kant laten staan, dat gaat niet Nee. Nee, zeker niet. Het is een gewillig diertaal. Toch was grauw op die jaren nog beter. Ja, maar die had daar ook zelf opgefokt. Deze krijgen we ook nog wel zover dat ze je zien. Vooruit, wie het eerste bij die balk is. Daar bij paal 17. Vooruit, Zwarte. Ja, dat laten we niet op ons zitten. Wat, Hors, part. Zwarte. Part, Zwarte, laat je die kennen. Doe maar, Hors. Doe maar. Oh, oh, Zwart. Oh, oh, Hors. oh. Gelijk. De balk is mijn. Of mijn. Half Nou, half. Ja, Vooruit dan maar. Als sta mijn hors nog even vasthoudt, dan zorg ik die paal wel even bij haar duin op. Dat doen we straks wel, jong. We houden hem samen goed in het oog en we gaan even aan de duinkant zitten. Kom, Zwarte. Kom, Hors. Is ta moe? Toen nou, als het moet zou ik die balk met één arm nog zo bij de koegelwiek op. Nou, dat is wel een beetje ver. Weet daar nog van het wijnvat toen? Ja, we hebben toen helemaal vergeten om nog verder naar die dief te zoeken. Ja, we hadden toen ook wel genoeg. Ik heb nog een paar fijne flessen in de kelder, Fijntje. Oh, dat is niet mis. Die bewaren we voor jullie trouwen. Dat heeft de tijd nog ta. Ach, daar moet ik nou mijn hoofd over schudden. Hoezo? Omdat je een rare vrijer bent. Ach ja, wat doe je eraan? Dat lapt Eiken hem gauwer en gemakkelijker. Hij neemt de lusten, maar de lasten laat hij voor een ander. Nou ja, al is hij dan nou weer op zee, daarom zorgt hij nog wel voor Maam. Gert zegt dat het een goed stel lijkt. Oh, gelukkig maar. Maar ik heb nooit goed kunnen begrijpen waarom ze eerst dat van Jelle heeft gezegd. Ach, Maam is een wonderlijk schepsel. En ze moeten wel heel veel van Jelle gehouden hebben, ja. ta. Mooi om zijn naam dan zo te grabbel te gooien. Ach. Als een kat in het nauw zit, maakt hij rare sprongen. Misschien is het een soort, een soort van wraak geweest. <laughs> een mooie wraak. Nou ah, fijn. De zon gaat al onder. Deze tijd van de dag is de zee op zijn mooist. Kijk, er loopt een glanzend pad over het water. Naar de zon. Toen ik die balk ontdekte, Wietse. Ze... Ja. Toen moest ik er ineens aan denken hoe zo'n balk bij stormweer, als hij nog in de zee drijft, ja? hoe recht op uit de golven kan steken. Als een witte salamander die uit de zee schiet. Zo de lucht in. Zo is hij er. En zo is hij weer weg ook. Een balk als een witte salamander. Zo was die boot ook. Toen hij om de boeg van de breek kwam. Die boot? Ja, die boot van Lopke. Hij stond rechtop. Ik keek zo tegen de kiel aan. Nou, ze moeten toen al zo wat overboord geslagen zijn. Later maakte hij nog zo'n capriol. Nou, toen kon ik het niet oh. meer uithouden. Ja, ja, die zee kan spoken. Dat nou dat ene kind er nog in gebleven was. Met de dode moeder, Lopke. Het heeft zeker zo moeten zijn. De zee kan een lam ongedierte wezen. Maar jou bracht ze toen je vrouw. Enfin, ze heeft ook genoeg genomen. Ze nam een zoon van taan, mim. Maar ze bracht hun een dochter. Ho, ho, Hars! Ja, hij wordt ongeduldig. Maar wij gaan nog niet naar huis, ta. Het is goed zo even aan de zee te zitten. Zo is het. Ach, dat is waar ook, Wietse. Ja, ta. Gisteren sprak ik jouw buren. Jouw ja, buren? Oh, oh ja, van Anders. Net zo. Maar, eh... Uh, hoe zit dat eigenlijk, jong? Wat bedoelt dat? Jouk had uit de brief van Anders begrepen... dat jij naar huis was gegaan om voor het derde stuur te leren. Je laat me toch niet weer in de steek, hè? Of ben je van plan veranderd? Door Lopke. <laughs> Kent ta een skilke die je de zee aangaf om een vrouw? Oh, kennen niet, maar... Ik zou toch niet durven beweren dat er geen één is? Ik ben zo in elk geval niet, ta. Ja. Dus uh, het is niet om Lopke dat je niet meer naar zee gaat? Net zo, ta. Trommels, hè? Je had zulke grote plannen. Was die klamp geld die je meebracht daarvoor? Ja, dat had ik wel zo gedacht. Maar ta weet wat Seike Jort altijd zei. Ja, ja. De mens kiest zijn weg. Maar de heer bestuurt zijn gang, dat zei Jort. Het is nu anders gelopen. Dus uh, de zee trekt nog. Och. Wietse blijft toch niet thuis om mij, hoop ik? Ik laat haar niet in de steek, maar ik blijf ook niet om haar. Nou begrijp ik Wietse niet. Daar moet mis vertellen wat Gert van zegt dat Maam straks naar de vaste wal gaat als het kind er is. Hij vindt het beroerd vanzelf. En waarom? Dat vraagt Wietse nog. Wat blijft er nou over van de boerderij? Als Gert nou nog een zoon had... Of dacht je dat het niet beroerd is om de laatste te zijn op eigen erf? Die lui zijn tegenwoordig gek ook. Om het meest of geringste lopen ze maar naar de vaste wal. Net zo. En daarom blijf ik op Skilke. Wat niet kan, dat kan nou eenmaal niet. Als Jelle er nog geweest was, nou ja... Dan was je weer naar zee gegaan? Ik ben in mijn hart een zeeman, daar, Maar ik ben evengoed boer. Een Skilker boer. En ik blijf op de boerderij, omdat het onze boerderij is. En om Ta en Mim net zo goed. En om Lopke. En misschien ook voor als het er later... Is vanzelf, vanzelf Ta. Maar daar heb ik eerlijk gezegd eerst niet aan gedacht. De droevigers komen en gaan, net als alle anderen. En zolang er een droeviger is, moet er ook een droeviger hier wonen. Op de oude boerderij. Zo is het, jong. Ik ben blij dat jij er ook zo over denkt. Zeg, Wietse. Uh, ja, Ta? Het huis van Seiken komt de volgende maand in de vijf. Dat heb ik gehoord. De erven zitten op de vaste wal. Ja, nou, die zullen er niet veel om geven. Wat zou je ervan zeggen als wij daar zo'n bod op deden? Dan trekken Ta en Mim erin. Ta en Mim? In het huisje van Seiken? Net zo. Dan kunnen jullie van de herfst nog trouwen. En jij wordt vrijboer. Dat is wel mooi, Ta. Maar... Uh, ta weet toch dat we eerst aangenomen willen worden in het voorjaar? Dan kunnen we tussen Paas en Pinkster wel verder. Je bent me een rare, hoor. Dan is Lopke dat ook, Ta. Maar daarom kan Ta nog wel een bot doen. Het zal mooi zijn. Wij op de boerderij en Ta en Mim tegenover ons. Kan Ta nog eens even om het hoekje kijken of alles goed gaat? Als je maar niet denkt dat ik met jullie knechtje hoor. Het vee wil ik nog wel helpen, maar verder niet, hoor. Uit, basta. En uh, als we nou aan het hooien zijn, ta, en er komt een bui opzetten? Hooi hoort bij het vee, of niet soms. Of... En als de paardenbonen gewoon naar binnen moeten? Horen paardenbonen tegenwoordig niet meer bij het vee? Nou? En het koren, waar hoort dat bij, ta? Heb jij koren alleen om het zaad? Waar gebruik je het stro voor? <laughs> als je niet ophoudt, dan doe ik later helemaal niks. En denk erom, hè. Het strand is er ook nog. Hoe bedoelt dat? Ja, kijk maar niet zo schijnheilig. Wat moest jij daar net met die balk doen? Die onnozele balk? Ik dacht dat jij nooit meer zou jutten. Als staat dat ook als strand goed noemt. Ah, wat een mooie avond. Dat is het, Famke. Jullie bleven lang weg. Och ja, we hadden zo het een en ander af te doen... Waar is Mim? Die is al naar bed. Ze was moe. Zeg, Framke. Wat is er, Ta? Die jongen van jou. Dat is een rare een, hoor. <laughs> Ik zou me nog maar eens bedenken. Dat is niet nodig, Ta. Er is er nog maar één op de hele wereld. Die me net zo lief is als hij. Mm. En die? <laughs> Nou ja, dat is een oudje. Goed zo, Franke. Oh, ik hoor het al. Lopke is al niet veel beter. Jullie passen goed bij elkaar, hoor. Dat wisten wij al lang. Wat jij, Lopke? Altijd al, geloof ik. Wietse? Ja? Ik heb vanmiddag een hele bos goudsbloemen geplukt. Ze stonden zo wijd open met hun gouden hart. Ik heb voor Mim een vaas vol op de tafel gezet. Mm, mooi zo. Wietse's Mim is mijn Mim. Vanzelf? Al van de eerste dag af dat Tam uit de zee haalde en thuis bracht. Wat was jij een lief, Franke. Maar mijn moeder op het kerkhof is nou ook jouw moeder, Wietse. Vanzelf toch, Franke. Hm. Zullen we haar samen deze goudstroomen brengen? Dat is goed, mijn vanke. Kom naar mij. We zijn zo terug daar. Daar gaan ze dan. Die twee. Hoe vaak zal ik ze zo nog zien gaan? Zo samen. Kom. Ik zal maar naar Jaakje gaan. Oude Jaak, de Heer heeft ons toch wel gezegend. Je hebt geluisterd naar het vijftiende en laatste deel van Sil de Strandjutter. Een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin in de bewerking van Margreet Bruin. De rolverdeling was als volgt. Sil Droeviger, Paul van der Lek. Jaakje Droeviger, Eva Jansen. Wietse, Hans Karsenbarg. Lopke, Corrie van der Linden. Anne India, Johan de Sla. Gert Smit, Frans Somers En Gonne, Tine Medema. De regie had Wim Paul.